De druivenplukkers. Ayu, Meiden van Stola. Nooit hebben jullie mijn gedachten gezegd. En nu ik wegga. Ayu, Stola. Je ziet me pas weer als ik geld heb. Geld voor een eigen boerderij, met land en met ten minste zes koeien. Geld dat ik ga verdienen in Bourgondië. De druivenplukkers van Aden Dolaart. Hoorspelbewerking Anna Bosman. Regie Marlies Cordia. Hallo, meneer. De weg naar Changé, weet u die? Meneer is niet van hier? Nee meneer. Nou, bij de kruising ga je rechts. En uh, kijk dan uit naar een grote grijze hoeve. Ja, dat kan niet missen. Uh, doe mijn groeten aan Eno, André met het woeste ogen. Wie is dat? Wie dat is? <laughs> kijk voor die kerel maar goed uit je toppen. Dat je die bouwpoets kan toezien. Hé, hey, lange slingel. Kan er nog wat uit je bek komen ook? Ik uh, mag hier komen werken van meneer Badou. <laughs> Horen jullie dat? Horen jullie dat, stomkoppen? Je moet hier werken, hoor je, tot je erbij neervalt. En als je geluk hebt, dan schuiven ze wat tevreden in je strot. Hoppe, Hij mag hier komen werken. Ja, koppendicht. Welkom op joh. De enige boerderij in de streek waar ze van wijnwater maken. Haha, die is goed. Die is goed, hé. Van wijnwater. Ja, mooi houden. Ja, en nou jij, mannetje? Ja, kijk me maar niet zo stom aan. André heeft één oog. Mooi. Als je uitgekeken bent. Vertel me dan eens snel wat voor mest de rog op deze hoge grond nodig heeft. Thomas um, Slakkemeel, meneer. <laughs> Lachen jullie niet meer? Hondenvolk. Die jongen weet waarover hij spreekt. En voor kennis moet je altijd respect hebben. Hoe heet je? Vladja, meneer. Trek je niks aan van de tuig hier. We moeten hier maar één ding en dat is werken. Tot dat de oogst binnen is en dan kan je oprotten. Ja, wij Fransen zijn een gasvrij volk. En nu ga je mee naar de hoge akker, student. De roog in de reken zetten. Zorg er eerst even voor dat je iets in je maag krijgt. Bij Lucien, ja, in de keuken. Maar eh, schiet op. Nee. Nu niet. ik, kan zo iemand komen. Vallen. Oh. Is hier iemand? Grote God. Voor de donder, wie ben jij? Ik ben door André gestuurd, meneer. de god, André. Ik ben hier nieuw. Ik kom horen of ik nog wat soep kan krijgen. Onze lamlendeling komt vragen of hij nog wat soep kan krijgen. Laten we niet lachen, Leugenaar. Je komt hier spioneren. Henri, wat moeten we doen? Niks, liefje. Helemaal niks. Hé, hey, meneer. We doen helemaal niks. We hebben niks gezien, we hebben niks gehoord. We vreten als het donder onze soep hierop en dan gaan we weer fijn buiten spelen. En we houden onze mond dicht. Begrepen? Slampamper. Ja. Ja meneer. Zweer op je moeder, Wendeling. Ik, ik zweer op mijn moeder, meneer. Heel braaf, heel braaf. Slaan! Zie je niet dat daar het vertikt? Zie je, zo gaat het beter. Werken moeten ze. Ook al krijgen ze geen haven. Vooruit, werken! André, laten we even stoppen. Stoppen? Wat is er dan? Oh, het is zo warm. Nou, dat wordt niet goed. Stoppen omdat het warm is. We hebben de zon, we hebben de wijn, we kunnen roken wanneer wij willen. En jij klaagt erover dat je je vet uitzweet. ondanks waarom. Je verdient dat ik je op mijn vorm trek. Ja, ja, ja. Ik braad jou in de zon. O, o. Luie vetbout. dat de olie van je botten op het dak van het kasteel druipt. Tevreden ben jij? Een doodklap kan je krijgen. Dank god dat het zweet in jou ogen loopt. Ja, ben jij het span even over. Wij gaan naar Rangie. Ik moet hem ze morgen brood brengen. Kom op, student. Ach, het zijn mooie beesten. Nou, en of? Alleen denk ik dat je ze niet zo moet slaan. Het, het, het helpt niks. Helpt niks? Oh, misschien heb je gelijk. Ik kan niet zo goed met die beesten omgaan. Ik, ja, ik ben te woest. Harry haalt er veel meer uit dan ik. Hij is gek op paarden. Ik ben benieuwd wat mijn vrouw voor ons te pikken heeft gekregen. Dat meisje in de keuken, met, met dat donkere haar, is dat je vrouw? Is er wat bijzonders aan? Nee. We passen bij elkaar, jongen. <laughs> ik heb haar dan aan de weg gevonden. Ik dacht zeker dat ik een behoorlijke arbeider was, hè? <laughs> Mismannetje, een stuk zigeunig ben ik. Reiziger in naaimachines ben ik geweest. en steenhouwer en alles meer wat jou niet aangaat. <laughs> en dan nog wat. Ik mag dan een zigeuner zijn en jij mag dan weten wat voor mes deze grond nodig heeft. Maar de manier waarop jij met koren gooit, dat laat je voortaan uit je geleerde hersens. Ja, ja jij hebt gelijk. Maar het is niet zo'n grote zonde. Er zijn ergere. Ja, moet je even horen. Er zijn ergere. Wat weet jij daarvan? Weet jij niet versleten paren taak, dat koren brood betekent? En dat brood heilig is, student? Wat weet jij nou helemaal? Ik heb gelezen en herlezen. Ik heb nagedacht. Ik weet wat ik weet. Ik moest mezelf opvoeden. Ik ken de klassieken. Gautier, Victor Hugo. De baas hier, het opgeblazen stuk vreten, denkt dat het sigarettenmerken zijn. Ken jij de werken van Balzac? Allen Poe? Het huis Asche? Nee? Nee. Ook niet aan Soms is wat ik ooit heb gelezen. Maar wanneer heb je dat dan gelezen? Eh, eindelijk een verstandige vraag. Kluister. Eens in mijn leven heb ik de tijd gehad om te lezen, melkmuil die je bent. En toen heb ik het ook gedaan. En hou op naar het vreten. En gedraag je bij Lucienne. Zo, onze nieuwe gast lucht nog wel een slokje. Hey. Hm? Ja, mevrouw. Kom, mooie jongen, laten we proosten. Proosten op de toekomst. Jij drinkt uit mijn glas en ik uit het jouwe, hm? Dat zijn we hier zo gewend. -ma -ma -ma -ma maar... maar ik, ik, ik... <laughs> moet jij er het glas van mijn vrouw drinken? Doe dat mes weg, André. Het is toch maar een grapje. Ik moet die grapjes niet. Je kunt er krijgen. Ze is vrij. Ze kan gaan wanneer ze wil. Maar als jij er volgt, dan pak ik jou bij je lurven... en dan regelen wij dat even netjes met onze messen. Ja? Doe dat mes toch weg, André! Laat de pols los. Laat los. Kom, laten we naar buiten gaan. Hè? Ik laat maar jou niet commanderen. Ach, er is toch niks aan de hand? Ik geloof je voor één keer. Maar ik waarschuw iedereen van eraf te blijven. Vooruit naar buiten. Ik zal het wat laten zien. Ja. Zo. Dat was mijn mooiste ritueel. Oh, <laughs> ik, ik dacht dat je het meende. <laughs> Jij en Lucien, je moet maar verbeelding hebben. Nee, ik stel jou als voorbeeld. Voor wie? Voor wie? Daar kom je nog wel achter. Wat weet jij van het leven? Ik zou je iets van het leven laten zien. Heb je lucifers? Um, Bij is ja, ik zie je beter. Ja, nou steek aan. Jezus. En kijk. Hoe kom je aan die kepen in die Polsen? Heb, heb jij in de IJzers gezeten? Ja, en niet zo kort ook. Tien jaar, meneer. Hier zie je de sporen van tien jaar ellende. Tien jaar? En dat alles voor een wijf. Tien jaar voor een wijf? Ja. Als André verliefd is, is hij gek. <laughs> en ik was gek. Wat wil je, als je de eerste vrouw ontmoet die haar koude voeten warmte zeer dijen? Wat ja, wil je? Stapel, gek was ik. Maar ik niet alleen, onze luiten ook. Zo'n knappe vent van goeie komaf. Ja. Die wilde haar versieren. In een droom zag ik hem naar haar toe gaan. Ik eraan. We stonden samen in de kamer. In plaats van te gillen, waarden ze met de handen naar ons. We vochten rolde over de grond en net toen ik ging winnen, kwam de wacht. Ik kreeg er nog één te pakken, maar de andere vijf bonden me vast. En de luid commandeerde, aan bedpost binden, prop in zijn mond, af. Ze werd wenen. toen kleedde hij zich kalm uit... en deed met haar wat hij wou. Daarvoor... daarvoor kreeg je tien jaar. Gneerunt. Het gebeurde precies andersom als ik had gedroomd. Je bedoelt juist. Ik bom te luid aan het pet. Het is een daar. Met zijn uniform aan was ik een hele fijne vent. Alleen het oorlogskruis dat speelde ik hem op. <laughs> het was een prachtige nacht. En tegen de morgen vroeg ik haar om een polsen te kussen. Waarom moet ik je polsen kussen, vroeg ze. Ik zei haar dat mijn pols het hard te verduren zou krijgen. En toen vroeg ze nog of ik van haar hield. Ja, mijn eerste meid. De wereld was voor mij voor de laatste maal. Tot ze me kwam halen. Om haar tien jaar te geven. Tien jaar achter dikke muren in een hol In een stinkend hospitaal zonder tabak. En je weet hoe gek ik ben op tabak. Ontvluchten? Ja, als een lijk. Opgevreten door de tuberculose, kapot gemaakt door eenzaamheid. Tien jaar. En als je niet deed wat ze wilden, kreeg je een strafcel. Oh, in een stikdonker steenhol onder de grond, zonder licht, zonder lucht. Ik, ik, ik wil. Ik, wat wil je? Ik, ik, nou, de gevangenen bevrijden. Geen, geen lucht, geen zonde. Dat is vreselijk. <laughs> Stommeling. Hij wil de gevangenen bevrijden, stom idioot. Wil je ook groeven in je polsen? Dan zeg je maar. Jij kent het leven niet. Nee, jij kent het leven niet. Kom. We gaan slapen. Ik ga naar Lucien. Het is allemaal niet zo erg. Het leven verlegt zich altijd. Verdomme! Zie je dat? Wat? Daar? Dat zijn... Ja. Doe dat mens weg, André. André, doe niet zo stom. Ik slacht hem. Ik zal die vossenkop van zijn romp afrukken. André, André blijf De vogels zijn gevlogen. Ik ben vrij. Zo vrij als een vogel. En waarom ben ik vrij? Wel, blad jij om hondenkop. Omdat ik de achtervolger ben. Lucien en Henri slapen niet rustig. Ze zien overal bewegende schaduwen. Wanneer hij haar in zijn armen neemt, dan hoort hij mij met de vuist op tafel slaan. Wanneer ik hem voor de wintermarkt te pakken heb, ben ik tevreden. En ondertussen <laughs> gaan wij van het leven genieten. Weet je de weg? Kijk, daarachter begint de wijnstreek, Boon. Daar ligt ook Filiberg. Daar trekt een dorstmachine rond. Ik zal jou de beste boeren laten kennen. Zijn er nog meer dorsmachines? Weet ik dat. Probeer wil je dat weten? Nou. Uh, Henri moet ook werken. Wat heb jij met Henri te maken? Ik krijg hem wel. De zomer duurt langzaam en ik heb geduld. Ik wil eerst dat zij genoeg van hem krijgt. En komt ze dan terug bij jou? God weet het. Waarom had ze dan genoeg van jou? Ja, ik was misschien te woest. Maar hij, hij is te tam. Veel te tam. Maar er zijn meer mannen. Ja, een stuk verdriet. Er zijn meer mannen. Jij bijvoorbeeld. Ja, ze valt op jou. Ik ben nog nooit van een vrouw geweest. Wat zeg je? Nou, dan wordt het eens tijdslomen. Ik denk nog niet dat ik met een maagd toe Frankrijk wil trekken. Zoek daarvoor maar een ander. Ja. Morgen pak jij een wijf of moet ik het eerst voor doen. Nou? Niks. En? Ik weet het niet meer. Het is jouw schuld. Waarom heb je gezegd dat ik het doen moest? Ondankbare hond. Zo'n schat van een meid. Had ze mooie borstjes? Hou je bek, hoor je. Ah. <laughs> Zo ken ik je weer. Vertel het André maar hoe fijn het was. André kan het tegen. Lucien haalt het toch geen. Die had borsten waar de koning van Rillen zou. Hou je nou maar op. Goed. <laughs> Jij ja, je zin. Kom op. We gaan. Ik, euh... Ik ga niet mee. Hij gaat niet mee. Inderdaad. Hmm. Ik wil naar na terug. Ik wil niet dat een ander haar heeft. Ik heb haar niet eens gezoend toen ze wegging. Oh god. Ik wil geen drijver plukken. Ik wil hier uh, dorsen. Hier is werk zat. Wat wou je eigenlijk? Hier blijven en ploegen, nietwaar? Ja. En met de vrije? Ja. En trouwen misschien? Ja, ja, ja, ja. ja dat wil ik. <laughs> Melkmauw, Hoe heet ze eigenlijk die meid van je? Uh, weet ik niet. En je zes koeien dan? Wil je meenemen naar het doelop? Stop, André, stop. Ik ga met je mee. Maar denk je dan dat, uh, dat, dat Henri ook naar het zuiden trekt? Maak nou, je daarover niet bezorgd. Ik drijf mijn vijanden naar de zee. Net als Hannibal. Of is het Alexander de Grote? Nou ja. Naar het zuiden. Naar Avignon, onder de zon door. 600.000 metertjes. 600.000 maal je linkervoet vooruit schoppen. heeft de voerman een stukje tabak voor me? Sinds Dijon heb ik niet meer gerookt. Pak aan, man. Heb eens, voerman. Waar ga je naartoe? Lyon. Het wordt kou, Als je geen dak boven je hoofd hebt, dan kan je beter naar de warmte trekken. Gelijk heb je, maar dat is mooi nog 60 kilometer hier vandaan. Anderhalve dag lopen. Nee, dan nog maar een plukje tabak extra. Graag. Zeg, ben jij misschien twee kerels tegengekomen? Twee kerels? Ik heb er wel honderd ontmoet. Ja, zal best, maar ik bedoel eentje die maar één oog heeft. En een grote blonde met een rode halsdoek en een witte broek. Eén oog en een witte broek, ja, zeker heb ik die gezien. In een kroeg in Dijon. Oh, wat ging dat stel te Vooral die blonde die probeerde de dochter van de Wey te zoenen. Maar oh, allemachtig, wat heeft die meid hem geslagen? Een tabakzak terug. Harry, sta hier. Harry, Harry, ze zijn gezien. Wie zijn gezien? André en de jongen. Dat kan niet. Ze zijn nog in Dijon. Van wie weet je het? Van de Marskramer. André is overal bekend. We moeten weg en snel. Oh, Wij van wie moeten we weg? Voor die twee dwazen? De verdomme is niet. Ik heb het hier net naar mijn zin. Goed eten, mooie paarden. En jij hebt het hier ook stukken beter dan in Côte of niet soms? Ja, dat is waar, maar ik ben bang voor André. Nou, ga je gang. Ga maar weg. Ik alleen? Ja, want ik blijf. Henri. Henri, ik wil bij jou blijven. Ik ben bang voor André. Jij slaat me niet. Kom, laten we gaan. Ik hou er niet van om steeds weer te veranderen. Het wordt hier koud. Laten we naar het zuiden gaan. Wat moeten we in het zuiden zoeken? Ik zit hier best. In Avignon woont een tante van me. Ik kan daar druiven plukken. Jij kunt daar misschien wel chauffeur worden. Chauffeur? In Avignon? Het moet er mooi zijn. Vooruit dan maar. metertjes zijn. Ja, een voetje voor voetje, god Als ik weer in de wereld kom, pak ik het anders aan. Dan laat ik me rijden. En dan zit ik achterin en ook dikke sigaren. De chauffeur weet alle kroeg in de omtrek. Goh, wat zou het leven dan mooi zijn! Enig idee waar we kunnen slapen. Het enige waar meneer aan denkt is slapen en vreten. Er staat er niks anders in je leven? Dit op zich gestudeerd. Arenabers. Hou nou maar op met die filosofietjes. Het gaat regenen. Dan worden we nat. Nou kom. Schiet nou maar op. Nou, hier dan maar. Hier kan niemand ons wegjagen. Deze schuur. Tja, anders zit er niet op in dit gastvrije Frankrijk. Was dan thuis gebleven, Lazebo. Even kijken, van deze pulstronken kun je een bed maken. Ga je gang, zuster. Nou, kom op, ogen dicht. Morgen schijnt de zon weer. Ah, je op met die praatjes, wil je? Daar ga je nog een gebedje doen. O, lieve heer, zo diep in de nacht houdt over ons heel stil de wacht. Zo, liggen en slapen. Onzin, Vladja. Je ziet niks. Er huh? is het weer. Spoken. Ach, die bestaan niet. Ogen dicht. Slapen. Verdorie. Daar is het weer. Zal ik kijken? Niet bang zijn, Vladja. Niet Had ik nooit met André kunnen zijn. Maar dat is nu voorbij. Voorbij? Ja, ik laat me nooit meer slaan. Nooit meer. Waar gaan jullie heen? Naar het zuiden. Druivenplukken. Wij ook? Wat kwam je hier doen, Vladje? Ja? Ik zag je staan. Eerst dacht ik dat het een spook was. Een spook? <laughs> Zie ik eruit als een spook. Nee, nee. Kus me. Maar, maar je. Je houdt van Henri. Niet meer. Niet meer? Ach, hij is zo slap. Maar jij... Laat me los. Ik, ik, ik moet weg. Henri hoort Harry Henri, die slaapt de slappeling. Je hoort hem hier snurken. Kom. Waar naartoe? Laten we weggaan. Dat, dat kan niet. Dat, dat, dat, dat mag niet. André vermoordt Henri. Wanneer ze wakker worden, komen ze elkaar tegen op de straat weg... en dan, dan, dan slacht je hem af als, als een konijn. Oh, je bent laf. Je bent bang. Bang voor André... Oh, je hart klopt. André zal Henri met rust laten en achter ons aankomen. André is mijn vriend. Ja, je vriend. Maar jij gaat met mij mee. Eens ga je met me mee. Dus waarom niet meteen? Hm? Ik hou toch van je. Ah. Niet doen. Niet. Wat, wat, wat wil je van me? Oh, je bent een hele mooie, kleine lafaard. Dan maar een lafaard maar... Je vertrekt morgen niet voor tien uur. Oh, waarom nou toch die onzin? We ontmoeten elkaar toch. Jij wordt toch van mij. Kus me. Beloof me dan dat je, dat je niet voor mm. tien uur weggaat. Mm. Ik dat beloof uh. uh. het, Waar gaan jullie eigenlijk naartoe? Misschien naar Avignon. Misschien verder. Dan zie ik je daar. Ik ontmoet je overal en jullie zullen om me vechten. En jij zal het winnen. Jij bent de sterkste. <laughs> André heeft de mes, ik niet. En ik, ik heb geen geld om er een te kopen. Waarom zijn we nog niet in het zuiden? Het is hier koud. Oh, warme, Vladja. Warme. Bonsoir, Lucien. Au revoir, Vladja. Goed, volk. Wij... En wat de pot schaft. Ah, zo mag ik het horen. Alice, klanten. Wat wilt u, heren? Bijna wat de pot schaft. En vlug wat, want de druiven staan op springen. Nog een week, schat ik. Een week. Ik denk twee, drie dagen. En dan zal de marquis zeggen, monsieur Wittre, het is weer zover. Zolang ik leef hoor ik niks anders dan op het begin van de herfst. Monsieur Wittre, het is weer zover. Mannen genoeg. Oh, je hoeft maar met je vingers te knippen en het schurri-mori staat klaar. Hmm. Waar ze vandaan komen mag ons lieve heer weten. Het is of ze het ruiken. Maanden hebben ze gelopen om hier een loon te verdienen. Hollanders, Zigeuners, Spanjolen. Zelfs uit Afrika komen ze om hier te werken bij de markies. Hoe staat het daar met de dikke cementen waard? Mijn bloedeigen dochters geven die kerels te veten. Hoe ze kunnen koken? Nou, vraag dat maar aan hem. Irene en Alice, de man die een van deze meiden in zijn huis krijgt, mag ze beide handen dichtknijpen. Ah, maar kom ze niet te na, hè? Kom ze niet te na. Ben je nog steeds zo gruwelijk jaloers? Ik heb met mijn beide handen die meiden opgevoed. En laat ze niet zomaar door een paar schrikken door het slijk trekken. Nou, dat zijn ook hardwerkende mannen. Neem mij nou. Zou ik niet bij die marquise kunnen werken? Jij? Ja. Nou, uh, waarom niet? Ja, waarom niet? Ja, natuurlijk. Als je niks aan je klauwen hebt, kan je maandag beginnen. Ah, het is eigenlijk een eer om op het mooiste plekje van Gods aardbodem te werken. <laughs> Landgoed is prachtig. Kasteel is prachtig. Ah, en dan de familie zelf. <laughs> dat is een heel lang verhaal. Nou, we hebben de tijd dat jij nog schenkt. bijschenkt. Nou, daar gaat ie. De Marquis de Saporta, zo heet hij, is oud. Zijn vrouw is gestorven en zijn zoon is gesneuveld. Alleen zijn schoondochter, die is er nog. Nou, dat begint vrolijk. Eigenlijk zit de markies helemaal alleen op zijn landgoed. Een landgoed waar je vier dagen voor nodig hebt om er doorheen te trekken. In de oorlog werkte een krijgsgevangene. En op een dag staat hij oog in oog met een Duitser. Een jongen die even oud was als zijn zoon. Von Stijp. Nou, uh, die von Stuyp en de marquise waren bijen geïnteresseerd in de sterrenkunde. Uren konden ze daarover praten. Tja, en op een dag was die von Stuyp verdwenen. Weg. Op het kasteel kwam het bericht door dat hij weer was gearresteerd. De marquise heeft toen bij de politie alles geregeld om hem weer vrij te krijgen. Net alsof het zijn eigen zoon was. Ja, dat is mooi. Dat is, dat is heel mooi. Ja, maar nou komt het. De markies ontdekte dat von Stijp verliefd was op zijn schoondochter. Maar al zag hij die Duitser min of meer als zijn zoon... als hij dat zou toelaten, zou hij verraad hebben gepleegd aan zijn gesneuvelde zoon. Eh, een soort bezoedeling van zijn geliefde zoon. En toen is von Stijp, na de oorlog, naar Duitsland teruggegaan. Is getrouwd en heeft kinderen. En wat de markies ook doet om hem naar het kasteel te halen... Von komt niet. Ja, en uh, die schoondochter waar Von Stuyp mij wilde trouwen... en uh, niet kon of, of, of niet mocht? Uh, die is nog steeds niet getrouwd. Nou, we zullen wel zien hoe het daar in elkaar zit. Zorg maar eerst dat je aangenomen wordt. Maandagmorgen moet jij je melden in het patroonslokaal van het plaatsingsbureau. Dus, uh, meester, ik was aan de beurt. U staat al ingeschreven. Nou en, ik kom wat vragen. Als je dat tenminste tegen kan, pennelikker. Wat valt hier te vragen? Heb jij een zekere Henri Dumas in je boekje staan? Nee. Hoe weet je dat nou? Zou je dat niet eens eventjes keurig na willen kijken? Henri Dumas was de naam. Dat is een goede vriend van me, zie je? En uh, ik ben zin benieuwd of hij ook uh, staat ingeschreven. Dat zou heel leuk zijn. Of nou ja, leuk, uh, het is het woord niet, nee. Wij werken altijd zo lekker met elkaar op. Ja, Dumas, denken, Dumas, Dumas. Nee, ik heb hier geen Dumas. Wel een Henri de Algerijn. De Algerijn? Ja, die staat daar. Nee, dat is hem niet nee. De volgende. Mm. Wat een eten, hè? Het lijkt wel een galadiner. Nou die uh, oude gevulde tomaten in de gaten, Anders vreet Jack als ze allemaal elkaar op. Dat toe, heren. Dat toe. De tomaten lachen nu toe. Oh, het is een twee aakjes. Ik, uh, ik ben Victor Blondel. U komt niet van hier? Nee, dat kan je wel zeggen. Ja. Is uw vriend met dat gewonde oog altijd zo ombeleefd? <laughs> hm? Hallo, Pedro. Zeg, wat is er met je? Met mij is helemaal niks. Maar eet dan toch, man. Weken hebben we alleen maar brood gevreten... en nu staan er lekkerste dingen voor het grijpen. Doe je met je eigen zaken, verdomme. Hé, hey, André, doe dat mes weg. Er is toch niks aan de hand? Lucien en Henri werken hier niet. Waar maak je nou druk om? Na kom, eet en drinken. Vergeet even alles. Morgen moeten we weer beulen. Ja, ja. Beulen voor de marquise Saporta, het vreten van de marquise Saporta. Ja, het is hier toch een goed huis. Goed huis, godsamme huis. Wat denk je aan? Is het zo beloerd? O, is even. Verdomme, o, zeven, even. Hè? Dan moet je met je eigen binnenste. Wat wil je nou helemaal van mij, jongen? Al heb ik de avond al lang de, de oren van je kop geduld. Wekenlang achter een geile vrouw erover aangezeten om hem de nek af te snijden. En nou dit. Ik kan geen brood van die markies vreten. Uitkotsen wil ik het. Maar waarom? Waarom ben je zo ontevreden? Ontevreden? Goed, dan ben ik ontevreden. Maar jij? Ja, met een varken. Jij denkt alleen maar aan eten. Ik weet wat ik gedronken heb. Mijn kop pas van gedachten. Weet je wat ik hebben moet? Ach nee, de hoe ik het ook weten, broekie. Ik, ik moet geld hebben om die dief te vangen. Geld om hier uit te komen. Uit deze gevangenis. Want gevangen dan hier kan je nergens zitten. André, waar heb je het toch over? Morgen zal ik je vertellen. Als ik hem gezien heb. En nu gaan we slapen. Ik tenminste. Ik, ik ga met je mee. Houd oh, die oude declameert goed, Victor Hugo. Niet voor de boes. Dat is nog de oude hè? Nog even luisteren. L'enfant avait reçu une balle dans la tête. Oh, oh wacht even, gladjaar. Uh, uh, Victor, bravo, maar het is de bal, hè? Deu Hoor ja, ja, ja, ja, je dat? Oude gek. Je hebt gelijk, met. Ja. Nou is het uit. Ik, ik, ik weet het niet meer en ik ik, ik, ik. ik weet het ook niet meer. Niet onderbreken, één oog, smoel houden. Moet jij voordat je naar je nest gaat nog een pak op je sodemieter hebben? Vorige wordt er pas weer gevochten. Wij hebben nog iets in te halen. Victor, ga verder. Ja, dat is misschien wel het beste, ja, mij. Het was toch één kogel, niet twee. Nee, nou weet ik het niet meer. Laten we het toch op mijn manier doen. We hebben hier een beetje voor gek lopen. Kom, zet die helemaal op je kop. Oh ja. Nou, lopen. Ja, en je handen naar beneden. Ja. ja. Uh. Uh. Op, oprapen. Opnieuw, oprapen die handel. Opnieuw. Ja. Uh. Het gaat! Niet. Kom hier dan, ik niet. zet ik dat ding nog eens op je kop. Zijn we al in dansen, heren? Nee, baas, ik leer deze slungel hier eventjes hoe dat ding op zijn kop moet worden gedragen. Ja, dat kan zijn, maar dat moet niet te lang duren, hè? Marquise, wat voor domme Hier, pak dat mes, wat ik, wat Wat doe je nou? Ik wil weg. is je vriend opeens gebleven? Uh, weet ik niet. Hoe, hoe oud is die Markies? 82. 82. En uh, wie, wie is die ander? Oh, dat is de rentmeester, Wietre. Bonjour! Bonjour. Ongelooflijk. 82. Ik, ik, ik ga even kijken waar André blijft. Hé, hey. André. André, waar zit je nou? Hé, nou, hou je background. Ik zit hier. Het lijkt wel of je hebt verstopt. Tom, <laughs> je hebt je verstopt. Je bent er niet bang voor die ouwe heer. Ah, dat is de verstekeling, hè? Geef me het mes terug. Nou, aan het werk, snel. Het lijkt wel of je gek met een ene oog steeds op de vlucht slaat. Voor mij heeft ze niet allemaal op een rijtje. Nou, daar kom je dan nog wel achter. André en ik zijn grote vrienden. Een mooie vriend. Als je het mij vraagt, is hij gek. Nou, dan is hij hier de enige niet. Oh, je hebt wel een grote bek voor een druivenplukketje. Ja, en ook grote handen voor een druivenplukketje. Ah, oh, val dood. Maar eerst aan het werk, hè. <laughs> Kunnen we tenminste je begrafenis betalen. Aju! Ja, je begint het al te leren. Maar één ding moet je goed onthouden, beste vriend. Ik ben niet gek. Maar toch is er iets. Je gaat op de vlucht voor een oude man. Ik, ik, ik moet je mes bewaren, ik, ik begrijp het niet. Hij begrijpt het niet. Kan ik me voorstellen. In jouw plaats zou ik het ook niet begrijpen. Luister. Weet je nog die avond in Changé. E, toen ik jou die kerel in mijn pols liet zien? Ja. Die kerel, die mooie luid, die ik uitkleedde en aan het bed vastbond. was van hoge kom af. Weet je hoe die heette? Hoe kan ik dat nou weten? Saporta. Saporta. Sa Saporta. En geen letter minder. Godzonder. Begrijp je nu waarom ik me wou wreken op dat aardelijke hondsvot? Die schoft waarvoor ik tien jaar lang vaatdoek heb ingeslikt. Die me de kerf de in mijn pols heeft bezorgd. Begrijp je nou waarom ik altijd een mes draag? En waarom ik geen hap vreten om mijn keel kan krijgen van die rotsoft? Ik er alleen maar uit omdat ik me wilde wreken. Overmorgen zit je in de gevangenis, André, zei ik tegen mezelf. Geen zon meer, geen lucht meer in je longen. Verstoken van de sterren, vier koude muren waar je met alle liefde op de prette kon lopen. Tenminste ben je niet in de zat. Maar uh, gevroken heb je En ik zweer het je Vlad, ja. Dit man zal ik niet missen. Was zijn en Lucien had en je daarbij vergeleken? <laughs> Niets. Een incidentje. Een stofje in de wal. Uh, misschien ben ik gek. Dat ik heel Frankrijk achter zijn aandraaf. En hier. <laughs> hier in godsvrij natuur. Tussen de mooiste vruchten die hij ooit heeft geschapen. Valt de wraak maar zomaar voor de voeten. Een wraak van tien jaar ellende. Die hou je niet tegen, die vergeet je nooit. En ik gaf jou mijn mes om geen domme dingen te doen. Maar zou die het werkelijk, die jonker uit Betuun zijn geweest... die patse die ik aan het bed heb gevastgebonden... dan zou hij de avonden niet meer hebben gezien. Maar deze man kan niet zijn. Nee, 82. Wat ziet het er weer lekker uit. Wat is het? Alice. Te jong, veel te jong voor mij. Hm, dat komt dan goed uit. Nou, geef de wijn eens aan. Alsjeblieft. Nou, uh, je zegt het. <lacht> een lekker ding. Hmm. Kwestie van goed kijken. Hé! Hey! Dieven! Mijn hemd! Mijn broek! Wie heeft mijn bullen gestolen? Mijn billen. Mijn bullen zijn gestolen. Ik heb, ik heb niks meer. <lacht> ik, ik had al een vermoeden toen ik een zak zag. Ik zag altijd een dubbele knoop in het touwtje. En, en nu was het gestrikt. Strikken doe ik nooit. Ik, ik heb een horloge verkocht om je kleren te kopen. Ik heb geen geld. Ik heb niks meer. Dan zie ik eruit een Zo kan het, maar kies me toch niet zien. Gisteren heeft hij me nog een hand geschud. Hij, hij vond het fijn dat ik er weer was. Nou dit. Laat de dieven terugleggen. In de schuur, naast de ergen. Dus, Daar zal ik er niks meer over zeggen. Ik, ik ben er niet één die de politie aangeeft. Ik weet wat vrijheid betekent. Ach, Victor, we hebben dat zo opgelost. Je gaat gewoon naar de patroon en vraagt hem of hij alle zakken in de barak doorzoekt. Logisch en eenvoudig. Ja, mooie praatjes. Een dief die zijn boel zo opbergt is dommer dan het achteren van een varken. En de idioot die het zegt ook. Steek dat in je zak, Beber. Dus er zaak? Moet de gendarmes nee, nee, Geen, Geen politie. Gelijk heb je. We kunnen zelf beste zakken doorzoeken. Wie daar tegen is, wil alleen maar de aandacht afleiden. Steek dat in je zak, André. Blijf hier, melkmaal. Blijf Rustig, hier. Rustig, ja. hè. En ik zal jullie eens wat zeggen. Latja, nee, hou die twee kaken je hem de vast. Dat gebeurt. Ik zal jullie eens wat die zeggen. Ben. Ik Rustig, denk dat, dat jongen. Bij mij is. Rustig. Want zij hebben iets tegen mij, die blikken ah. Marcel en Bébert hebben het gedaan. Maar. Maar. Nee, ze zijn slim. Rustig. Natuurlijk hebben ze die spullen ergens anders verstopt, hè? ...en het gestolen spul zoeken ze weer op als ze weggaan. Oplichters! Ratten van het gevaarlijkste soort, dat zijn het. Victor, Almazak, zak. Hij staat helemaal achteraan op de plank. Dan zullen wij eens zien wie hier ligt en wie de dief is, Vladja. En wat doen we nu? Wat doen we? Dat is heel simpel. Jij, André en Marcel geven Victor samen een nieuwe broek. Is het zo goed, Victor? Uh, hm? Er zijn ergere dingen. Oh ja, het bekende Salem ons oordeel. Waarom wij drie, hè? Waarom hij niet, of hij, of Duf de barquise? Ik heb het niet gedaan. toch op een kleinigheden. Wat krijgen we nou? Ik wil dat deze zaak uitgezocht wordt. Anders zal ik zelf recht doen, om hoger recht uit te lokken. Kleinigheden. Wanneer het om gerechtigheid gaat, dan zijn er geen kleinigheden. Begrijp je? Goed verstaan. Ik ga hoger op. Ik doe hier recht. Hoort u dat? En nu, waaruit bestond de mishandeling? Uh, neemt u mij niet kwalijk, maar sta ik hier als beklaagde? Ik weet niets. Iedereen is voor mij gelijk. Het is voor mij een kleine moeite om de politie in te schakelen. Een heel kleine moeite. Maar wanneer er zich incidenten op mijn terrein voordoen, dan is dat mijn zaak. Daar heb ik geen uniformen bij nodig. Ja, gelijk hebt u. Ik kan me niet herinneren dat ik u om uw instemming heb gevraagd. Ik bemoei mij me met deze zaak om aan uw wens tegemoet te komen om het hoger op te zoeken. Zeker, meneer. Eindelijk een man die weet wat de waarheid niet is. Niet zo luid spreken, alstublieft. Nu uw verhaal. En niets dan de waarheid. De waarheid zult u horen. Het was zeven uur. Ik stond bij de deur en... BB'er stond bij de drinkbak. Nou ja, wij jongens vergeten onszelf nogal gauw. En daarom gaf ik mijn mes aan mijn vriend. Een voorzorgsmaatregel. Hij kan ook vechten tegen messen met mijn blote handen. En ik was niet bang voor mijn enige oog. Bent u het andere in een vechtpartij kwijtgeraakt? Ja. Hoe? Dat kan ik u niet vertellen. Waarom mij niet? Ik had toch niets met de zaak te maken? Nee. Nou, hier... Hier stond ik. Ja, ga door. Wilt u mij? U kunt doorgaan. Snel wat. Kom, man, spreek vrij uit. Kijk me aan. Ja, meneer. Ik... Eh, ik kijk even naar die foto's. En die medaille. Daar heb jij niets mee te maken. Je verhaal. Maar die foto... Dat lint, die medaille, geel en groen. Wat foto? Ik vocht met plezier, want hij was me meerdere niet. En dan sloeg ik hem lens, hij kon geen tien jaar op zitten. Die daar, die daar op die foto, stak nee. Hij schoot, maar dat gaf niks. Ik ving zijn pols op en draaide hem om. Hij gilde het uit. De revolver viel in een plas water. Met mijn knieën bewerkte ik zijn maag. Steeds doler, steeds harder. Niets kon het mij schelen. Wat had hij ook met die vrouw te maken? De enige van wie ik gehouden had. De dief. En opeens bood hij geen tegenstand meer. Als een zak zicht in één. Bloed liep in straaltjes uit zijn mond. En eerst zag ik het niet op de donkere hemd. Maar dat lint... Van die medaille is geel en groen. En daar liep het rood overheen. Oh, vervloekt ben ik. Waarom? Zo vader, zo zoon wil het spreekwoord toch? Maar niet zo zoon, zo vader. Vergeef mij. Straf mij. Ook al heb ik niks gedaan. Sta op, man. Voor mij hoeft niemand te knielen. Maar was uw zoon in 1915 Luitenant in de sector van Betun? Was hij bleek? Had hij vermoeide ogen? Om een meid. Mijn zoon. Om een soldatenhoer. En ik dacht zijn eer te beschermen. Vertrek. In Toulouse is werk voor je. Hier is geld. Vertrek. En spreek er met niemand over. Mijn zoon. Oh god, Marguerite von Stuyp. Wat heb ik aangericht? Ze zeggen allemaal dat André het heeft gedaan. Ik geloof het niet. Natuurlijk niet. Maar Waarom is hij dan verdwenen? Ja. Alleen. we zullen gauw nog iemand verliezen. Wie dan? De markies. Ik weet het van vader. Hij is heel ziek. <laughs> nou, hou je handen stil. <laughs> nu niet. We verliezen allebei iemand. Wat kunnen we dan anders doen dan elkaar troosten? Nee, Nee, nu niet. Mijn vriend is weg. Ach, ik mij toch nog niet verloren. Hé, hey. ik dacht dat jij hoofdpijn had. <tie> hoofdpijn? Hm? Mijn ziekte is veel erger. Als hm? je tenminste weet wat liefde is. <tie> ja. Wat was ik bang? Wat ga je doen? Ik ga de jonge porta achterna. En jij ook, en Alice en een marquise. Iedereen gaat de jonge porta achterna. Niet tegelijk natuurlijk, maar toch, hoe kan dat? <laughs> Stomkop, dat is een mop. De jonge porta is dood, oh. Nou, gelukkig. En nou denk jij zeker dat ik hier blijf, hè? Mis man, helemaal mis. Er is er nog altijd één die springlever rondloopt, Harry. Inderdaad, Harry. En uh, wat heeft de Marquis nog meer gezegd? Nou, verschrikkelijk. Ik kom het je juist vertellen, want anders ga je nog slechte dingen over je vriend denken ook. De Marquis is wel degelijk de vader van het type uit Betune. Hij is vlak daarna gesneuveld. Natuurlijk was het een klap voor jou, man. Veertien jaar heeft hij gedacht dat zijn zoon als helft was gestorven. <lacht> 14 jaar heeft hij hem opgeëerd als een held. 14 jaar heeft hij ervoor gewaakt dat zijn schoondochter niet met de vijand trouwde. En nou dit, ik hoorde hem nog zeggen, er is niets afschuwelijker dan diefstal. In volke vorm dan ook. Het recht moet zijn loop hebben. Ik laat geen diefstal ongevroken. En Vlatjan? Ik ook niet. Zaporta is dood, met zij zo. Maar Henri leeft nog. Je gaat niet naar Toulouse, hè? Je liegt. Nee, maar ik zal je schrijven. Hou je taai en vergeet me niet. We zien elkaar weer. Je gaat Harry zoeken en Lucien. Ik ga mee. Jij blijft hier. Hier is werk en je meisje. Ik wil niet dat je een moord doet. Ben je dan nooit tevreden? Heb je dan nooit genoeg? Allemaal voor die slet. <laughs> slet? Slet, dat zou jij weten. Zeker. Het is een slet. André, ik heb je belogen. Lucienne en ik hebben, hebben gevregen. Ik ben bij je gebleven om haar weer te zien. Ik heb haar beloofd om je van Henri weg te houden. Let's geen onzin. Ik heb je door. Smoesjes. Smoesjes zijn het. Want weet je, het gaat niet om die Lucienne met haar mooie Henri. Nee, jochie. Het gaat om het recht. Om de straf voor een diefstel waar de wet malen aan heeft. Aju. Maar met de marquise. Dus die marquise had je meteen door? Je had zijn ogen moeten zien. Mm -hmm. Hij wachtte niet eens tot ik begon. Hij brandde direct los. Elk woord wat je zei was mis. Hoe bedoelt u dat? Weet u dat wel zeker? En als ze een ja zei, dan ging hij gewoon verder. En toen zei je dat ik kon vertrekken. En ook jij bent de tocht die het hemd in André's zak heeft verstopt. Wat, eh, toen? Ik zei, uh, pardon marquise, maar... Uh, dat heeft mijn kameraad gedaan. Oh, smerige, vuile leugenaar die je bent. Ik zou jou leren liegen, man. Want ik heb alleen maar op de uitkijk gestaan, vuile, laat die je bent. Ah, wat maakt het uit. We lopen nog vrij rond. Het is toch een zwijnenstal. Kom op, verder naar Marseille. Leef jij trouwens in die vorder lopen? Moet je die nieuwe broek niet aan? Daar heb je hem toch voor gejat? We mogen trouwens nog van geluk spreken. In Marseille zullen ze niet tegen je zeggen, hier heb je 20 francs. Dat maakt dat je binnen een half uur verdwenen bent. Wie heeft er in de wijn gezeten? Oh, die meid van Vlad, ja misschien? Wie ja, ja, ja, ja. had er zo'n gore bij. Wie? Ja, ja, ja. Moet jij je vriendje de ene oog niet roepen? Ik lust je rauw aan Ja, ook. Nou, wat heb ik je gezegd? Als een fijnproever als Victorie een zegt, dan is de wijn niet op de zuipen. Ja, je kan, je kan je wel uit. merken dat de marquis ziek is. Ja, ze willen ons ook ziek maken. Ja, maar, maar Jacques zou er toch voor zorgen dat we betere wijn krijgen? Die is met zijn kop heel ergens anders. Wat kan nee. hen die druivenplukkers zo schelen? Ja, maar dat hoeven we niet te pikken, wat jij zo. Laat nog eens proeven. Dat is geen wijn, maar dat is wijnzuur met water. Gat Gadverdamme! Alice! Kom hier! Wat is er met die wijn? Niks, helemaal niks. Nou, drink het dan zelf. Zeg, je moet je praatjes voor jou. Mijn vader had gelijk. Verkeering met een plak is niks. We mogen niet meer met elkaar omgaan. Oh. laat jij je die onzin door je vader influisteren. Oh, nou weet ik hoe laat het is. Nee, maar dat zijn mijn vader. Jongens, we staken. Ja! Ja! We staken! Stil! Koppen dicht, tuig! Hou jullie koppen dicht! Baron van Stijf, jongens. De beste druivenplukker van het jaar 16. Dat wordt onze nieuwe baas, zo waar ik hier sta, laat mij maar even met hem smoes en ik ken hem. En beste Jules, wat zijn de problemen? Ja, ik praat maar op mij, meneer, meneer de baron. Het gaat om de wijn. De patroon hier beweert dat hij enkel is aangelengd met water. Maar ik zeg u dat er kunst in zit. Ja, ja, ja. Kunst? Ja, baron. Het is een hoofdpijn en een buikpijndrank. In één. Oh! Dat neem niet. Het is voor mij de lieve drank. Al blinkt er voor mijn godse oog niet in, zoals die malle Spanjola beweert. Maar ieder ziet in de spiegel van de wijn zichzelf. Oh, mooi gesproken, mooi gesproken, bietje. Ja, ik sta niet enkel omdat de buiken van doorlopen, maar ook omdat ik mezelf niet meer zie in dat paarse trek. Wijn is de liefdesdrank. Breng die wijn, Jacques, breng die wijn. En daar mankeert niets aan. Je wordt er zelfs doof van, is het niet? Dit is de wijn. Proeven, Jules. Dat is hem. Uh, dat is hem. Uh, dat is de goeie. Dat is echt ja. Ah! Luister. Voortaan gaat een ieder... ...s morgens en s'avonds zijn dieter bij Jacques halen. De wijn is enkel voor uzelf. De drinkenbroers krijgen samen een kan. En nu aan het werk. Aan het werk heb ik gezegd. Dat geldt ook voor jou. Ingerukt. Ingerukt, zei ik. Je kunt werk of afrekenen. Snel. Natuurlijk wil ik werken. Werken zal ik. Maar wijn en liefdesdrank... Het mocht wel. De smerige Polak ben ik. De koe uit Slovakije. Vraag het maar aan meneer Jacques. Als André er nog maar. Nu weet je het verhaal van die André. Misschien had ik het ook niet moeten vertellen. Je moet gaan rusten, vader. Het is goed. Van Steyp en ik, wij zullen... Samen voor alles zorgen. Ja, ja, ik moet gaan rusten. Maar voor ik mijn ogen sluit... wil ik dat je gelukkig bent. Ik weet dat ik je geluk in de weg heb gestaan. Ik weet het. Ik heb er spijt van. Spijt. Zodra mijn scheiding een feit is... dat zal nog geen maand duren... Trouwen, Marguerite en ik. Von Staab, zorg jij voor alles als ik er niet meer ben. Uw dienaar, marquise. Laat mij deze late liefde zegenen. Kust elkander. Dan pas zal ik weten dat alle leed voorbij is. En niet op mijn mond. Hoe? het wijnfeest gaat beginnen. De laatste trots is georst. Dit is een diner. Iedereen de glazen vol? Oh, lekker, lekker. <lacht> Ik drink op Colombe. Op Colombe, Santé. Kijk eens wie we daar hebben. André. André! <truisand> André. <laughs> Zijn de eindelijk klaar? Boy, dan kan het feest beginnen. André, kom zitten. Je zult honger hebben. Bonjour, la wij. Bonjour! <laughs> ik ben toch maar een gelukskind. Altijd met mijn neus in de gebraden boter. <laughs> nou, uh, geef me je mes. Waar is jouw mes? Uh, mijn mes? Oh, misschien heb ik het vergeten, tussen een paar ribben. <laughs> Welke? Oh, dat weet je wel. Dat liedje, dat je. Ik kan het moeilijk een tweede keer doen. Aan één lijk hebben de gendarmes genoeg. Reken maar dat ze vanavond laat in bed komen. Jammer voor hun vrouwen. Laten we de markies een serenade brengen. Als ja. je dan maar uit je hoofd laat, grote bek. De markies ligt op doodgaan. Is dat waar, Vladja? Ik sprak met hem over het recht tot wraak. En hij verdedigde dat in woorden die mijn ziel binnenbranden. En daarom heet ik vandaag nog André Lanclume. Maar overmorgen ben ik nummer zoveel of zoveel in een cel apart... Met twee wachters ervoor. De oude Saporta zal mijn getuige zijn. Want het recht moet zijn loop hebben. Ook buiten wet om. Ja. Jullie hebben een moordenaar in jullie midden. Maar die moordenaar stelt zich onder de hoede van de Saporta. Nu weten jullie wat je getuige moet. wanneer de gendarmes komen. Kom, Vlatje. Maar de is ziek. Niks mee te maken. Hij moet weten dat er recht gedaan is. Alleen hij kan het begrijpen. Iedereen is tegen mij. Kom, daar naartoe. Daar krijgen we last mee. Oh, dat kan er nog wel bij. Hè? Wat zoeken de heren? De markies, mevrouw. We willen hem iets vertellen. Dat zal helaas niet gaan. Maar het is heel belangrijk. Wanneer denkt u dat het zou kunnen? Ik denk nooit meer. Nooit meer? Mijn schoonvader is zojuist gestorven. Gaat u nu, als u wilt. Ik kus uw hand, mevrouw. Nou, ja, hou wel niet, hè. Aan ieder leven komt een eind. Er is nu geen hoop meer voor mij. Laten ze me nu maar vinden. Met een glas in mijn hand. En een kameraden om me heen. Je vriend toch? Ik heb geen hulp meer nodig. Ik ga weg. Je kent de weg door de heuvels niet. Ik zal je een eind brengen. Oh nee, Vladje, blijf hier. Vader vindt het goed. Er komen heel veel veranderingen. He. Ik laat mijn vriend niet in de steek nooit, hoor je dat? Kom, André, wegwezen hier. Vreselijk. Dit onderzoek. Ik heb medelijden met je, vlak na dit verlies. Ik wou dat je kon helpen in deze afschuwelijke uren. Ik, ik heb uw hulp niet nodig. Gendarmes bij een doodsbed. Dat schokt uw feodale gevoelens, heer van Stijp. Maar zo gaat het in de wereld van grote mensen. Een moordenaar die mijn hand kust aan het sterfbed van mijn vader. Ja, nu klinkt het melodramatisch. En misschien is het wel absurd... Maar ik ben trots op die kus. Ik denk dat ik meer gemeen heb met die eenogige arbeider dan met u. Maar wat bedoel je? Ik begrijp je niet. De simpelste menselijke gevoelens gaan kennelijk aan u voorbij. Ik begrijp je niet, liefste. Liefste? Dat is voorbij. Mijn vader stierf in vrede dankzij ons bedrog. Ons kinderlijk bedrog. Nu wil ik u zeggen dat ik u niet meer wil zien. Waarom hebt u mij gekust op een manier die ik niet wilde? Maar... Het is waar. Ik heb uw hart op de proef gesteld. Waarom? Elke vrouw heeft tot zoiets het recht. U heeft zich afgevraagd wat voor een vrouw ik ben. Wel nu, heer van Stijp. Ik ben een vrouw die er alleen op wacht om genomen te worden... Maar u heeft uw vingers enkel en alleen uitgestrekt om te spelen. Het spel is niet gelukt. Treur niet om mijn verlies. Uw geluk vindt u thuis. Bij uw vrouw, bij uw kinderen. Veertien jaar geleden was u al laf. Te laf om tegen mijn vader op te staan. U ging weg. U vertrok als edelman. U verliet mij... En dat alles uit eerbied voor vadersmart. En na veertien jaar toont u weer diezelfde lafheid. Ga, bestudeer de sterrenbeelden, die zijn ver en veilig. Vrouwenogen maken u angstig. Wij horen niet bij elkaar. Misschien had ik mij in de armen van die André één nacht een trotse vrouw kunnen voelen, maar met u. Ik haat de lafheid van een man die alleen halverwege ontrouw durft te zijn. Ach, laat ik niet te hard wezen. Laat... Misschien was uw bezoek hier slechts voor één ding goed. Mijn vader is rustig gestorven. Daar dank ik u voor. Vaarwel. Ik kameraad, wel, Ga terug. Weg. Ik heb je niet meer nodig. Morgen zeil ik naar Corsica. Daar ben ik veilig. Nee, ik wil het zien. Zien hoe je wegzeilt. Blijf je nou zo eigenwijs? Ja. Goed, kom mee. Maar zeg nooit dat ik je niet heb gewaarschuwd. Kom hier langs. Geen mens te zien. Nou, iedereen zit te eten. Je kan geen hap door krijgen. Eerst moet ik weg, zee op. Naar een plek waar niemand me kan vinden. Eindelijk zal ik gaan rust hebben. Waar denk je aan? Huh? Waar je aan denkt? Raar dat ik de hand van de markies zijn dochter heb gekust. Zou ze weten dat ik iemand vermoord heb? Misschien. Uh, een vrouw met zulke ogen kan het niks schelen. Nou, ga dan maar. Nee, ik wacht. Jezus, maar ja, ik wil niet dat je Harry krijgt. Mijn signalement heeft in alle kranten gestaan. En van zo'n kop is er geen tweede. Niemand ziet ons toch. Dat weet, wat weet jij nou? Vladja, je bent een goede kameraad. Een hele goede kameraad geweest. Ga terug naar je meisje. Ze lijkt me een goed kind. Net wat je nodig hebt. Je hebt nog een heel leven voor je. Een prachtig leven. Gebruik het, jongen. En ga mijn kant niet op. Je zou gauw verloren wezen. Vladje, ja, jongen. Ga. Ik wens je veel geluk. Je kan afscheid nemen zoveel als je wilt, maar ik blijf tot je vaart. Alice wacht heus wel op me. Goed, dan gaan we slapen. Um, daar, tegen de kaai -muren. Ja. krijg je een rechte rug van. <laughs> oh, dan liggen er trouwens nog meer. Dat zijn ze. Kijk maar, hier staat hij in de kant. Kan niet missen. Kom op. Die ellendige eenhoog wees naar dat schip. Kom. Zo, en nu die brief. Lopen. Wat bedoel je met die brief? Nog steeds geheugen als ze vergieten. Die brief van de hoofdcommissaris waarin hij kan lezen dat de moordenaar die ze zoeken naar Corsica wil ontvluchten. En die brief moet jij even brengen. Vlatja. Het is zo ver. Ik ga. Aju. pas goed op jezelf. Jij blijft hier. Begrepen? In drie tellen ben ik aan boord. Zie jij wat? Ach, al die anonieme brieven. We kunnen wel aan de gang blijven. Maar hij schijnt heel gevaarlijk te... Hé, hey, kijk, die kerel. Waar? Daar, hij springt net aan boord. Geef alarm. Doorzoeken die schuilen. Hey, doorzoek te... Staan blijven jij. Is te zien. Daar waar? Bij de brug. Hé, hey. zie je die witbroek daar rennen? Daar, hey. daar. André! Pas op. pas op! Hou hem tegen! Hey. Zo, dat zijn je leren. Hey, pas op! In de waas! Wat dan? gaan weg! Hij hey, zit in de mast, voet allemaal in. Zo. En hier blijven, hey, jongetje! André! Nog geen beweging. En je gaat je vriendachtig maken. U heeft geluisterd naar De Druivenplukkers, naar de gelijknamige roman van Aden Dolaard. in de hoorspelbewerking van Anna Bosman. Rolverdeling: André, Hans Veerman. Vladia, Gila Vrijsen. Henri, Hans Dagelet. Lucien, Ine Veen. Jacques, Jan Wechter. Alice, Paula Majour. Victor. Ad Jules, Frans Koppers. Bébert, Guus van der Made. Marquise de Saporta, Paul van der Lek. Von Stijp, Hans Karsenbarg. Marguerite, Marlies van Alkmaar. Marcel, Herman de Rode. Een zwerver, Hans Hoekman. En Witre Wim de Meijer. Technische realisatie... Beer Gertenbach en Monique Stam, Ruggie Marlies Cordiaan.